Het is acht uur, jobboot met het NOS-journaal. Bij het busongeluk op Bandung bij Java is nog. Herstel. Bij het busongeluk bij Bandung op Java is nog een Nederlander omgekomen. Er zijn nu twee Nederlandse doden. Bij het ongeluk raakten drie mensen gewond, van wie twee Nederlanders. Er is één zwaar gewonden. Elf van de veertien passagiers in de bus waren Nederlander. De Nederlandse ambassade heeft medewerkers naar de plaats van het ongeluk gestuurd om de Nederlanders bij te staan. Volgens Indonesische media weigerde de remmen van het busje toen het een heuvel afreed. Het busje sloeg toen over de kop. Kredietverlener Voorschotje.nl, de hoofdsponsor van NEC, opereert zonder vergunning van de financiële toezichthouder AFM. Aanbieders van zogeheten flitskredieten moeten sinds 1 juni zo'n vergunning hebben. En de AFM adviseert klanten dan ook geen zaken te doen met het bedrijf. Een woordvoerder van Voorschotje.nl zegt dat het bedrijf helemaal geen vergunning nodig heeft, omdat er geen verplichte kosten in rekening worden gebracht. Alleen als er extra diensten worden afgenomen, moet daarvoor betaald worden, zegt hij. Voorschotje.nl is sinds september de shirtsponsor van NEC. Een woordvoerder van NEC zegt dat de Nijmeegse Club op de hoogte is van de discussie tussen het bedrijf en de AFM.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 Het weer vanavond wisselend bewolkt, buiig en er is een kleine kans op onweer. Morgen wolkenvelden, af en toe schijnt de zon, maar ook kans op een enkele bui. Maxima morgen rond 13 graden. Zondag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Aan nou, de B-verkeersinformatie. Er staan nog twee files veroorzaakt door ongelukken. Op de A4 Amsterdam-Den Haag verhoogt made 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reedwijk en Woerden 4 kilometer. En daar is de linker rijstrook dicht.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 Maar we hebben eerst aandacht voor het overlijden van oud-MAX-radiopresentatrice Meta de Vries. Ze is gisteravond op 70-jarige leeftijd overleden. In 1964 begon ze haar radioloopbaan. En een jaar later werd ze de eerste vrouwelijke dj bij de start van Hilversum 3. Toen heette dat nog zo. En ze werd vooral bekend met het zondagochtendprogramma Juist op Zondag. Voor Max is haar overlijden een groot verlies. Ze heeft namelijk vanaf de oprichting van deze omroep... veel voor Max betekend. Maar ze begon, misschien weet u dat, bij de AVRO. Waar ze als een moeder was voor de jonge jongens. Zoals bijvoorbeeld voor Radio 2-DJ Hans Schiffers. En die heb ik aan de telefoon. Dag Hans. Dag Geet. Ja, wat heb je van moeder Meta geleerd? <laughs> ja, nou ja. Uh, ik denk als je, als je zomaar bij de omroep komt... Uh, voor mij gebeurde dat in 1985. En uh, Meta hoorde... Samen met Krein gaan misschien wel bij de arrivees op dat moment. Van een heel jong DJ-team dat bestond uit Rick van Veldhuis, uit Robin Albers, Bas Westerwil en ik. Ja, dan, dan kom je dus onder de vleugels van Meta. En dat, die bleek dus op maandag altijd een, een oogje in het zeil te houden. Over de gang van zaken bij ons in, in het, in het uh, muziekpaviljoen. Ja, zij, zij, zij was natuurlijk gewoon. Uh, ga, ze was ervaren. Ze kon gewoon ook lekkere raad geven over dingen die gebeurden. Ze kende het wereldje. Ze relativerde het ook. En zo heb ik haar eigenlijk ook weer leren kennen. Dus daar is ook een, een band ontstaan. Ze had bijvoorbeeld van die. Uh, ze organiseerde ook van die avonden bij haar boerderij. In, uh, in, wat was het, Neder-Oostenberg geloof ik toen nog, waarbij iedereen al samenkwam En dan was er, dat was geen, geen vijandige sfeer, dat was leuk, weet je, We zetten een grote pot op tafel en dan zaten we met alle dj's gewoon lekker, uh, ja, uh, toch wel met enige opwinding over het vak te praten. Ja, onder moedersvleugels letterlijk. Ja, dat was ja. het eigenlijk wel, ja. Nou zit jij zelf, hè, op die Radio 2, ook op die zondagochtend. Ja. Is daar dan nog op een bepaalde manier een voorbeeld voor je eigenlijk? Ja, dat is het nou voorbeeld niet zozeer. Meta is vooral eigenlijk haar eigen imperium altijd geweest. Hè? Die, die stem die, die is uniek. Die, was echt, uh, nou, die heeft heel wat mensen de, de zinnen geprikkeld, zeg maar. Dus die stem was mooi laag en die ja. had zijn hele eigen, eigen klankkleur. En ze was ook wel een beetje van de klassieke school altijd. Dus uh, geen echte DJ, maar meer een presentator. En ze hield ook van jazz en, en, en dat soort programma's. Dus het is waar. Nu ik daar zelf uh, ben terechtgekomen op zondagochtend... Uh, moet ik vaak aan haar denken, ook al omdat ze nog die toeristische tips daar presenteerde... En een uh, voorbeeld, ja, nou ja, ik, ik denk dat je overal wel uh, geïnspireerd wordt door mensen om je heen. En Zij was ook een typische afro-stem, want als je daar definitie aan wil geven, dan is dat in ieder geval ook veel passie voor muziek. En die heb ik wel van haar meegekregen. Zullen we eens even luisteren, dankjewel ja, Hans, naar ja. haar, hè, haar eigen stem en fragmenten uit die carrière van haar?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 Jullie waren ja. een team. Wat was nou typisch, haar de Vries? Altijd een goed humeur. En uh, wat Hans ook al zei, de enorme passie voor muziek. En dat was, uh, ja, ik, ik ben muziek samenstellen en dan is het natuurlijk heerlijk... om met zo iemand te werken die echt vanuit de muziek presenteert. Dus ze wist er zelf veel van. Ze kon ook heel goed zingen. En ze had die grote passie voor de muziek. Dus het was een, uh, echt elke keer een feest om met haar te werken. En wat ga je nou het meest missen? Want jij zag haar ook nog wel eens... Ja, nou, ik heb er heel toevallig uh, nog, op, nog ver, eigenlijk, op een hele vreemde manier gesproken. Ik hoorde dat ze in het ziekenhuis lag en ik belde haar in Amersfoort op naar het ziekenhuis. En daar uh, was ze niet meer, zoals thuis, werd er gezegd. En toen belde ik haar uh, thuis en toen kreeg ik iemand anders in die verbond me met haar door. En die, uh, ja, nou, toen vertelde ze mij eigenlijk het trieste verhaal dat er niks meer aan te doen was en dat ze. Uh, ja, dat, het, dat ze eigenlijk lag te wachten op het overlijden, maar thuis... Nou, dat heeft ze zelf aan jou kunnen vertellen. Heeft ze nog helemaal verteld. En uh, nou, we hebben het nog een beetje gehad over nou, de, de periode dat we samen hebben gewerkt. En ze was als erg blij nog met Max gewerkt hebben. Mm. Die laatste vijf jaar easy listening. Dat was natuurlijk heel erg leuk. Ja, en zag ze erg op tegen de dood? Nee, die indruk kreeg ik niet. Ze was heel rustig en ze was, euh, nou, ze was ermee begaan. Ze zei ik, ik heb geen zin meer om er, om er nog iets aan te doen. Ik lig fijn thuis. Er zijn hele fijne mensen om me heen. En euh, er was een grote rust sprak eruit. Gelukkig, dat is fijn in elk geval om te horen. Dank Hans Schiffers en uh, Schade van Westrum. En als u wilt, luisteraars, u wilt reageren of een herinnering kwijt aan uh, Meta de Vries, dan kan dat op www.omroepmax.nl. Goed, terug naar mijn gast van vanavond, Rob Oudkerk... voormalig huisarts en wethouder van de Partij van Arbeid... en nu lector Leefstijlverandering aan de Haagse Hogeschool. Meta de Vries, was dat ook iemand die in uw huiskamer kwam? Nou, wel, wel op zondagochtend. Via de radio dan, hè, bedoel ja, ik. Ja, wel op zondagochtend. En dan kondigden ze altijd manifestaties aan... waarvan ik dacht, daar ga ik vast nooit van mijn leven terechtkomen. Lekker weg in eigen land. Precies, ja. En... Dat waren dan dingen, die ik, ik, ik zou ze niet eens meer weten. Ik dacht, daar gaat toch geen mens heen. Maar daar gingen er dus duizenden mensen heen. Maar ik heb het geloof ik nooit gevolgd. Nee. nee. Goed, um, ik ga het met u over twee dingen hebben. Um, de huisartsenprotesten van afgelopen donderdag. En de crisis binnen de Partij van de Arbeid. Die is u vast niet ontgaan. Want Job Cohen moet veel zichtbaarder zijn. was de kritiek van uh, partijvoorzitter Lilian Ploemen. En uh, hij kreeg afgelopen week kritiek van verschillende kanten. Een compilatie daarvan. Wat ik bedoelde is dat ik het ontzettend belangrijk zou vinden als de Partij van de Arbeid en Job Cohen een leidende rol in linkse samenwerking in dit land zou nemen. En daarnaast heb ik gezegd dat ik graag zie dat Job actief en zichtbaar in de debatten in de partij is. De ideale partijleider op dit moment zou zijn Frans Timmermans, omdat ik van oordeel ben dat hij beter in staat is om het verhaal wat de Partij van de Arbeid op dit moment zou moeten brengen voor het voetlicht te brengen. Mijn ideale kandidaat is Diederik Samson. Waarom? Ja, omdat we iemand nodig hebben... die uh, makkelijk kan reageren, die makkelijk praat. Job Hen is het boegbeeld van onze partij. Maar dat betekent niet dat we er niets meer aan kunnen veranderen. Job Hen moet peper in zijn reet krijgen, om het maar zo te zeggen. Ja, peper in zijn reet krijgen. U was hier uh, een aantal maanden geleden ook bij ons te gast bij uh, Twee Dingen. En u zei dat het u pijn deed om te zien dat Job Johans op zijn verkeerde plek zat. Is... Is er iets veranderd in uw mening daarover? Nee, helemaal niks. Dat maakt het alleen maar triester. Als ik Job um, uh, Cohen naar het sprekersstoel te zie gaan... of ik zie hem naar de interruptiemicrofoon gaan... dan zie ik iemand die qua gelaatsuitdrukking... en qua hele uitstraling, body language heet het geloof ik... Mm. gewoon niet lekker in zijn vel zit. En toen hij bestuurder was in Amsterdam... toen liep hij vier overeind, straalde, zat hij wel lekker in zijn vel... Um, ja, je ziet het aan mensen. En dan maakt het niet uit of je partijleider bent van de Partij van de Arbeid... of vuilnisman ergens in Enschede. Het past je niet bij het, hem. Het past niet bij hem. Dus het is een goede vent op de verkeerde plek. Maar daar grossieren we wel in, hoor, in de PvdA. Ja, uh, we. Want nou ja, kijk, kijk wel ik, ik herinner me nog... zo'n zo, zo, zo zo echte, hele goede politica als Mariette Hamer... die moest opeens fractievoorzitter worden... Um, nou, die kon verschrikkelijk goed onderhandelen en met andere partijen kijken... wat je er juist voor de PvdA uit kon krijgen. En toen moest ze opeens fractievoorzitter worden. En ja, dat kon ze nou net niet goed. Dus waarom doen we de... Uh, Abu Talib, herinnering maar die ging op een gegeven moment... was geweldig wethouder in Amsterdam. Uh, moest zo nodig afdalen naar de kerkers van het ministerie van Sociale Zaken... om daar staatssecretaris te zijn. Nou, ja, dat is dan ook mislukt. Het zat niet lekker in zijn vel. Hoe, hoe dichtbij bent u nog bij Cohen? Stuurt u hem een sms'je wel eens? Uh, nee. Ehm... Um... Zo dichtbij ben ik niet meer. We hebben natuurlijk wel heel close samengewerkt... in de tijd dat hij burgemeester was en ik wethouder. Daarna zijn we echt wat uit elkaar gegroeid. Um, ik kom hem af en toe nog tegen. Hoe gaat het aflopen met hem? Nou, met hem persoonlijk hoop ik heel goed. Ik hoop dat... dat... Nou ja, laat ik maar zeggen wat ik hoop. Ik hoop dat hij de guts heeft, de, het lef heeft... op een gegeven moment te zeggen, jongens... Um, iedereen kan zien dat ik dit niet leuk vind. Dat ik dit... Helemaal niet wil maar kunnen. Maar had hij dat toch wel veel eerder nou, kunnen? Nou, nee, weet ik niet. Misschien. Als hij dat nou zou zeggen, ik, en Maurice de Hond zou een paar dagen laten peilen... ik durf er wel een maand salaris om te verwerden... dat we dan zo vier, vijf zetels de lucht in gaan. Mensen houden van authentieke politici. Maar acht u het mogelijk dat Cohen dat zou doen? Nee. Want in de politiek uh, gaat het helaas niet zo. En als iedereen nou zo zou reageren in de politiek als... Um, een nog onbekende acteur reageert op zijn gouden kalf uh, die hij krijgt... dan komen we een stuk verder. Peter, Peter werd Paul u... Muller bedoelt u, die hem niet wilde? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Wat bedoelt u? Nee, nee, ik kan zijn achternaam steeds zeggen, die prachtige uh, van Marokkaanse... Oh, oké, okay, ja. Die, die, die, wiens achternaam ik gewoon niet kan onthouden. Ja. Die een geweldige authentieke reactie had, waarvan het hele land opeens zegt... dat is onze held, ja. dat willen we in de politiek ook. Ja, is het zo, want uh, u zei al, hè, wij zijn een beetje uit elkaar gegroeid. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die periode die u zelf achter de ja. rug heeft. Um, u bent uiteindelijk uh, laten vallen door uw fractie, om maar zo te zeggen, hier in Amsterdam. U moest, um, die hele affaire gaan we ook helemaal niet uh, meer oprakelen. Maar u heeft in elk geval zich enorm verraden gevoeld door Cohen. Is er iets, als u echt eerlijk bent, diep in uw hart kijkt, is er iets van leedvermaak dat hij het nu ook voor zijn kiezen krijgt? Uh, dat is er wel geweest. Ja, daar ben ik wel eerlijk in. Uh, en nu heb ik dat totaal niet meer. Ik vind het ten eerste naar voor Job. Ten tweede vind ik het naar voor iedereen die van hem houdt en om hem geeft. Want je ziet hem gewoon lijden. En pas ten derde vind ik het uh, slecht voor de Partij van Arbeid en voor het land. En natuurlijk, in een eerste periode, als je uit elkaar groeit... dan heb je allerlei van dat soort uh, ongezellige gevoelens. Ja, dan had u hem niet gewenst eigenlijk. Nou, nee, dat gaat wat ver. Maar dan denk ik niet dat ik er... Ik heb hem deze week een half uur zitten verdedigen... op de radio tegen Lilian Ploemen. Dat, dat had ik misschien kort na mijn aftreden niet gedaan. Maar dit gun je niemand. En ja, ik denk dat Job Cohen... een geweldige minister-president was geweest. Dat was ja. ook het plan van de Partij van de Arbeid. Ja, dat plan ging niet door. En nee. was geen plan B. Maar je moet er ook maar wel tegen kunnen. Hè? Ik bedoel, Cohen opent uh, gewoon de Volkskrant op een ochtendje... ziet daar alle kritiek van ja, Ploemen. Ja, dat is En u weet dat natuurlijk als geen ander. Hoe erg dat is... Ja, en dan moet je dus, uh, en dat is eigenlijk nog het ergste... Uh, daarna voor de camera, of één camera, voor twintig camera's... dus aanhalingstekens doen alsof er niks aan de hand is. En dat is, dat, dat is misschien nog wel het ergste. He, je, je wil eigenlijk voor zo'n camera zeggen... God, ik werd vanochtend wakker, krijg ik dat... zei ik wij van nog eens een keer een trap Nageeft. ik voelde dat als een dolk in mijn rug. En dat zou je eigenlijk willen zeggen. En Cohen zou dat ongetwijfeld in wat nettere bewoordingen ja. zeggen. Um, maar dan nog... He, de, maar ja, in de politiek, en, en, en, en dan kijk je daarnaar en dan zie ik dat op tv... en dan denk ik, dit, dit, mensen zien toch dat dit niet echt is. Um, en dan heeft hij samen zogenaamd tevreden getekend met Lilian Plommen. En het zal allemaal wel, maar dit, dit weet je, zo met elkaar omgaan. Ja, maar het is toch tevreden. eigenlijk ook gewoon een afschuwelijk vak waar je inderdaad hier tegen. Kan hier iemand eigenlijk überhaupt tegen bestand zijn? U, ah, uw dit, situatie natuurlijk, hè, ja. u was, voor mensen die denken goed, hoe zat het ook. U was, uiteindelijk bent u uh, naar nou, prostituees geweest, u was wethouder. En daarom liet uiteindelijk de partij u vallen. Ja. Heel kort gezegd. Ja. Um, uw affaire was misschien anders dan Cohen nu ervoor voor zijn kiezen krijgt. Ja, onvergelijkbaar. Uh, onvergelijkbaar. Bovendien, maar... kijk, dat was mijn eigen schuld. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb dat zelf veroorzaakt. Je kan heel veel dingen hierover zeggen... maar toch niet dat Cohen dit zelf veroorzaakt. Er wordt wel onvoorstelbaar om hem ingehakt. En even voor alle duidelijkheid... ik vind dat hij het niet goed doet omdat ik ook weet van de periode dat ik met hem heb samengewerkt. Hij vindt die politiek niks. Ik zat wel eens met Geert Dales van de VVD in het college. Echt enorme ruzie te maken. En, en politieke standpunten klesten tegen elkaar aan. Cohen vindt dat niks. Nee. Kan het wel? Ik bedoel, kun je eigenlijk echt eerlijk zijn in de politiek? Um, ik heb mij voorgenomen dat als ik ooit uh, terugkeer in de politiek... dat ik in ieder geval zal proberen... dat heb ik ook wel beloofd aan uh, liefhebbenden om nooit meer, maar dan ook nooit meer, mezelf te verloochenen. Dus altijd zeggen wat je voelt. Je hoeft niet alles te zeggen, daar ben ik ook weer zo'n tegenstander van... want alles moet maar gezegd kunnen worden. Je moet beleefdheidsvormen in acht nemen, uh, nette bejegening hebben. Heeft dat te maar... maken, de, dit nieuwe standpunt... deze nieuwe manier van leven met de dingen die gebeurd zijn? Ja, dat denk ik wel. Ik ben niet een slechter mens geworden, nee? geloof ik. Nou ja, dat moet je niet van jezelf zeggen. Maar ik, ik, eh, wat ik geloof, niet, ik geloof niet. Mijn vrouw zegt altijd, de politiek bracht nou niet de aardigste karaktereigenschappen van jou naar boven. En zij kan het altijd heel eufemistisch zeggen. Ja, dus, want? Dan, wat bracht het boven? Ja, ik, ja, ik was gewoon een naar mannetje. Ja? Ja, ik was gewoon een naar mannetje. Daar kan je natuurlijk wel heel ingewikkeld over doen. Maar ik was gewoon een ijdel, naar... Uh, haantje haantje uh, uh, waarvan iedereen die bij aan tafel zat, zei... oh, wat ben jij goed? En, uh, het, het is, het is. Ja, ik was daar niet tegen bestand. En wat zou u over uzelf nu dan zeggen? <hijs> <hijs> Lastig. Nou, ik, ik, ik, ben, ik ben mijn onrust en mijn onlust kwijt. Um, en ik ben ontzettend begaan met dingen... Ik heb in 2005 een boek geschreven waarin ik zei... je moet eigenlijk van buiten de politiek proberen dingen te veranderen. Daar ben ik nu mijn hele minieme marginale steentje aan het, aan het bijdragen. Ik zit lekker in mijn vel. Voel dat ik... Um, het, het gaat helemaal niet om mij. Want als ik morgen onder de tram kom... dan moet datgene wat ik heb verzonnen... dat moet door Jan, Piet of Klaas of wie dan ook kunnen worden voortgezet. Ik voel me gewoon lekkerder. U noemde uw vrouw al even. Heel Nederland heeft zich natuurlijk verplaatst in uw vrouw in haar tijd. Dat is wel een heldin, hè? Nou, dat vind ik al 35 jaar, ja. Maar dat um, <laughs> kijk, de, de, dat kan je zo noemen. Uh, Marika heeft een onvoorstelbare klote tijd gehad uh, door mijn toedoen. En ja, dat is nog steeds een zwarte, een zwarte periode voor ons alle twee. Alleen, um, het is wel heel prettig dat, het, dat we op deze manier bij elkaar hebben kunnen blijven. Ja. Is dat ware liefde? Ai, eh... Um... Ik weet het niet. Ik denk, Marieke heeft het ooit heel mooi gezegd. En het was in één zin. Ze zei, ja, eigenlijk ben je een enorme klootzak. En eigenlijk hoopte ik dat ik morgenochtend wakker zou worden... of dat ik vanochtend wakker was geworden en had gedacht... ik hou niet meer van je. Maar ja, ik hou nog net zoveel van je als gisteren. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Reintjes. Tot half negen praat ik met Rob Oudkerk, voormalig huisarts... en Partij van de Arbeid-wethouder in Amsterdam. Tegenwoordig is hij lector levensverandering aan de Haagse Hogeschool. Ik sprak met hem over de ophef binnen de Partij van de Arbeid... maar er gebeurden natuurlijk nog veel meer dingen. Namelijk de protesten van de huisartsen. Een enorme opkomst, 5000 huisartsen tegen de bezuinigingsplannen. En het klonk zo. Het is vijf voor twaalf geweest. Er is genoeg geld, minister Schippers. Het moet alleen... Anders worden we De belangrijkste kritiek van de huisartsen op de 132 miljoen bezuiniging is dat dat 20.000 euro gemiddeld per praktijk gaat kosten. En dan kunnen de huisartsen niet anders dan inleveren op de zorg die ze kunnen bieden. Ja, naast uw werk in de politiek was u 26 jaar lang huisarts. Had u daar nou bij willen zijn eigenlijk, hier in de rij? Nee, die uh, drang had ik niet. Het is nog wel af en toe zo dat ik het vak, nou niet zozeer het vak... maar wel de mensen met wie je 26 jaar bent opgetrokken... als ware het je vrienden en soms in nog groter vertrouwen dan met je vrienden... dat ik dat af en toe uh, gruwelijk mis. En dat waren de patiënten? Dat waren de patiënten, ja. Je bent natuurlijk, kijk, als je één keer een patiënt ziet of twee keer... Ja, dat, daar ga je er geen band mee ontwikkelen, maar... Je bent gezinsarts, je ziet kinderen in zo'n gezin opgroeien... je ziet wat er fout gaat, wat er goed gaat. Het is natuurlijk een geweldig vak. Het is niet een roeping, nee. het is een prachtig vak. En wat is er dan zo prachtig aan? Nou ja, als je van mensen houdt... ja, je moet wel van mensen houden. Als je niet van mensen houdt, dan moet je moet er vooral niet aan beginnen. Maar als je van mensen houdt en je houdt van... van de veranderingen die ze doormaken, door welke omstandigheid dan ook... en je houdt van hun twijfels en hun angsten en hun... Hun wezen, hun zijn, hun liefde, hun haat, hun emoties, hun onzekerheden. Kijk, die, die pukkels die ze hebben, of die lonsteking of een spiraaltje wat je moet zetten. Nou, dat, dat, dat heb je na tien jaar wel gezien. Maar die contacten, dat je je gewoon iedere dag verheugt op dat spreekuur waarin je van de dertig mensen zeker twintig leuke mensen ziet. Noem mij een vak waar je dat. Allemaal gra gratis, je krijgt er nog voor betaald ook. Ja. Was er een verschil tussen de Rob Oudkerk die die patiënten ontmoeten en de Rob Oudkerk die tegenover Job Cohen zat? Dat lijkt me wel, ja. Ik, eh, ooit een keer heeft mijn. Want dat was geen aantje waarschijnlijk, de <laughs> dokter. Nee, ooit een keer heeft mijn politiek assistent uit Den Haag, Ellen Grigolijt, die heeft een keer, omdat alle doktersassistenten ziek waren, heb ik haar gevraagd: wil jij niet drie dagen bij ons de telefoon aannemen? <laughs> ja. En toen zei ze, toen waren we terug in de Tweede Kamer, en toen zei ze: Ik heb een heel andere Rob gezien. Dat heb ik zelf natuurlijk helemaal niet door. Maar blijkbaar was ik als arts heel anders dan als politicus. Hoe maar heeft ze je... het benoemd? Ze vond me een stuk leuker als dokter. Zachter en zich verplaatsend in die personen. Die politiek bracht niet het beste in u boven, inderdaad. Hè? Nee, maar ik denk dat je in de politiek... Um, uh, niet per definitie een ander mens wordt... maar laten we zeggen dat bepaalde... Uh, mag ik het noemen, als je zuinig bent, word je gierig. Dus een, een, een karaktereigenschap als zuinig is niet zo erg. Het versterkt. Erg, het versterkt zich. Dus uh, het versterkt misschien meer de negatieve dingen... dan de positieve dingen. Dus het is niet zo dat je door politiek een ander mens wordt. Maar net die drie dingen waarvan ze zeggen... nou, dat kan wel een stukje minder, dat wordt juist ja, versterkt. Eigenlijk is het een um, um, bless in, de, een bless in the sky zeg ik het goed... Ja. Um, dat dat allemaal gebeurd is. Ja, dat zeggen goede vrienden van mij ook wel eens... maar um, ik wens ze toch niemand toe... Ja, ik kan het nu makkelijk zeggen. Het is nu uh, acht jaar verder, geloof ik. Maar, maar dat was. De, de, de, nee, je wenst het gewoon niemand toe. Nee. Nou, bent u lector? U bent er eigenlijk een nieuwe richting in geslagen. U bent lector geworden um, leefst, leefstijlverandering, heet ja. dat, aan de Haagse Hogeschool. U ja. probeert kinderen gezond te laten eten. Ja. Uh, bovendien bent u betrokken bij de jeugdfabriek, probeert ja. oplossingen te vinden voor, voor uh, probleemjongeren. Um, en u dacht, nou, ik ga maar eens even om te beginnen zelf het goede voorbeeld geven. En u bent uh, 10 kilo, hoeveel was het? Afgevallen? Ja, 15 kilo. 15 afgevallen, kilo. Ja. ja, dat weet heel Nederland nu, omdat Paul Witteman vorige week, toen ik daar in de uitzending zat, uh, zei: Wat zie je er te goed uit? Ja, en dat <laughs> vond ik zo'n belachelijke opmerking. Dus toen probeerde ik een beetje down te playen. Toen zei hij: Ho, ho, niet zo bescheiden. Uh, doet hij anders ook niet, geloof ik, zei hij nog. En, uh, nou, ja, ik ben inderdaad 15 kilo afgevallen, maar dat was omdat ik gewoon veel te dik was. Ik bedoel, dat is niks bijzonders. En ik kan het wel. En waarom ik het wel kan, is omdat ik de mogelijkheid heb... om gezonder eten te kopen wat duurder is. Ik heb de mogelijkheid om voor de sportschool te betalen. En waar mijn vak nu in Den Haag over gaat, dat lectoraat... dat gaat over die enorme grote groepen mensen uit achterstandswijken... die te weinig geld hebben om de sportclub voor hun kinderen te betalen... die te weinig geld hebben voor de gezonde chips, eh, want die zijn er... Ja, nou, gezonde al, chips, kom nou. Er zijn, ik, kan, ik zou het precies kunnen vertellen, maar ik ga voor de publiek om op niet allerlei merken noemen. Maar laten we zeggen dat mm. de kilo zakken uh, van Supermarkt X, als je die vervangt door de half pond zakken van Supermarkt Y. Mm. Nou, dat behoorlijk. wil ik straks nog wel even weten. Ja, dat is, goed, dat is goed. Maar zeg. wat was het moment dat u dacht: ik kan zo niet langer die buik? Dus sorry hoor, maar ik moet eraf. Die nou, fact. dat dacht ik al heel lang. Um, nee, maar, maar er was natuurlijk een moment dat u het opeens kon en de kracht op kon brengen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat nee? Is, nee? dat weet ik niet meer. Ik, denk, ik had er gewoon last van. Het is heel vervelend als je door het park rent... want dat wil ik nog wel eens doen, gewoon hard rennen. En je na een kilometer merkt dat je gewoon helemaal buiten adem bent. Dat, is, dat, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, maar uh, hè, u bemoeit zich... Nou, u probeert nu hier iets goeds te doen. U probeert nu iets goed te doen voor die uh, jeugdfabriek. Dus die ja. probleemjongeren. Ja. Er is iets, ook een soort missionaris in u, hè? Nou, dat vind ik een groot woord. Ik, ik, nou, ik, ik, ik heb ooit... Um, nou, wat mij raakt, ik wil graag mensen beter maken. Er toe doen, is dat het nee, ook? Nee, er toe doen gaat over jezelf. Ja. Ik wil mensen beter maken, er toe doen. Dat is voorkomen onbelangrijk, want als je doodgaat... dan, Ja, die doe fase je, is voorbij. Die is voorbij. Ik wil mensen beter maken. Als dokter is dat, nou, dat is, he, dat is eigenlijk je vak, mensen beter mm -hmm. maken. Als uh, nu als, als, als iemand die zich met, met, met probleemjongeren bezighoudt... of met jongeren die te dik zijn. Ja, ik ga niet uh, Nederland minder dik maken... of zorgen dat er helemaal geen criminaliteit of overlast... of uh, vroegtijdig schoolverlaten meer is. Maar een klein steentje bijdragen en daardoor iets beter maken... ja, dat vind, ik, dat, dat, dat vind ik geweldig. Ja, en denkt u dat het echt gaat werken? Want het is natuurlijk een weerbarstige werkelijkheid, hè? Beide uh, gebieden. Beide gebieden... Uh, um, ik ben optimistisch in die zin dat het volgend jaar niet gedaan is... en het jaar daarna ook niet. Het duurt, uh, ik denk, twee generaties. Ja. Nou begonnen we met de Partij van de Arbeid. En ook daar wilt u eigenlijk nog heel graag... Ja, u zegt je over doen en zeggen Job, ga nou toch weg. U, u, u geeft hem nog net geen sms'je waarin u zegt Job, ga nou weg. Maar um, 5 november is er op uh, initiatief van een aantal jongeren... onder ja. andere Michiel ja, uh, Emmelkamp, ja. voormalig voorzitter van de Jong Socialisten... worden er een aantal bijeenkomsten ja. georganiseerd... Ja. waarin er gesproken wordt over een nieuwe koers. Gaat u? Uh, dat weet ik al niet. Um, ik voel soms dat de affiniteit met de Partij van de Arbeid um, echt met een zaklantaan gezocht moet worden. Voor, voor bij uzelf, noemt u zelf, bedoelt u? Bij mijzelf, ja. Um, van de Partij van de Arbeid, hè, niet van de Sociaaldemocratie. En ik heb ooit uh, samen met Michiel in de krant op 2 mei 2008, dezelfde Michiel die nu die uh, bijeenkomst organiseert, geschreven dat. De Partij van de Arbeid een aantal problemen. Uitschalingsprobleem, personeelsprobleem. maar ook een existentieel probleem. Namelijk waartoe is de Partij van de Arbeid nog op aarde? Um, he, wat kunnen wij bieden wat andere partijen niet kunnen bieden? En we hebben ontzettend veel aan de emancipatie gedaan. en aan het verheffen van het volk en allemaal dat soort dingen. Maar de vraag is of de Partij van de Arbeid in zijn huidige vorm nog wel moet blijven bestaan. en of het niet verstandiger is de boel op te heffen. Ik praat ook de heer Bosna. In 2003 heeft hij het al gezegd. Moeten we eigenlijk niet de Partij van de Arbeid opheffen en met een nieuwe wat mij betreft sociaal-democratisch iets liberalere beweging... Ja, uh, aan het want u noemde komen. dat een paar minuten geleden ook, zei als ik ooit weer besluit om de politiek in te gaan... heb ik mij voorgenomen om eerlijk te zijn, et cetera... en niet meer een mannetje te worden. Acht u de mogelijkheid... Ja, u om lachen, maar ja. het waren uw eigen woorden. Ja, ja. Um, acht u de mogelijkheid aanwezig dat u bijvoorbeeld met zo'n Michiel Emmelkamp... van onderop, iets misschien een nieuwe partij gaat beginnen... Nou, ik sluit niks uit, maar het gaat niet om mij of Michiel Emmelkamp. Het gaat erom dat... Nee, dat, dat, is, dat gaat ook nee, maar, niet om u, maar... Nee, maar af... het, ga, het gaat erom... Dat moet wel gebeuren. Er moet een beweging ontstaan. Ja, maar en bijnaar... gaat u daaraan meedra bijdragen? Ik zou het buitengewoon prettig vinden om daaraan bij te dragen. Dus kunnen we misschien wel concluderen dat hij er komt? Nou, dat is grote snappen snel thuis. Uh, wat je wel mag concluderen is dat ik wel um, uh, bewegingen in mij voel... die een terugkeer in de politiek... Um, zijn er plannen, tot slot? Ja, natuurlijk zijn er plannen. Ja? Hoe concreet? Heel kort? Niet concreet. Nog niet concreet genoeg? Nee. Maar met Paul, of met Paul, met uh, Michiel wordt eraan gewerkt? Nou, nee, ik ken Michiel verder niet. Maar ik vind het prima om ja. me aan te sluiten bij dat soort goede initiatieven. We wachten het af. We houden u in de gaten. Hartelijk dank, Rob Oudkerk. Oud-huisarts, voormalig wethouder van de Partij van Arbeid in Amsterdam. En nu dus lector leefstijl Verandering. Dit was hem weer. Twee dingen voor vandaag. Maandag zijn we er weer. En straks is er um, een wedstrijd. Nederland speelt tegen Moldavië. En de presentator straks is Menno Remeijer. Maar eerst krijgen we het nieuws. Gelezen door Job Boot. Radio 1, het NOS Journaal. De Belgische regering gaat het Belgische deel van de Dexia-bank dit weekend nationaliseren. Dat heeft de Belgische regering zojuist besloten. België eist dat Frankrijk zich garant stelt voor het Franse deel van de bank. En daarover moet nog worden overlegd. Deze week bleek dat Dexia grote risico's loopt vanwege het bezit van Griekse staatsobligaties. Dexia heeft ruim 3 miljard euro aan Griekse staatsschuld in de boeken staan. En dat is meer dan de schuld van alle Nederlandse banken samen in Griekenland. Bij een busongeluk bij Bandung op Java zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Drie mensen raakten gewond van wie twee Nederlanders. Elf van de veertien passagiers in het busje waren Nederlander. Volgens Indonesische media weigerden de remmen van het busje toen het een heuvel afreed. Het busje sloeg toen over de kop. Kredietverlener Voorschotje.nl, hoofdsponsor van voetbalclub NEC, heeft geen vergunning van de financiële toezichthouder AFM.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 Langs de Lijn met Menno Reemeijer Goedenavond, een extra lange langste de lijn deze vrijdagavond. Uiteraard vanwege het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Moldavië. Een rechtstreeks verslag. hier op Radio 1 in de Kuip in Rotterdam. Bas Ticheler en Jack van Gelder. Goedenavond, van harte welkom vanuit de Kuip. De bal rolt net één seconde voor de wedstrijd Nederland tegen Moldavië. De bal wordt meteen heel hoog gespeeld. En de eerste kopbal voor Bruma, Jeffrey Bruma, in de basis van Oranje. Misschien wel even van belang om de... 11 van Nederland aan u voor te stellen. Met captain uh, op dit moment van Bommel aan de bal. Maar achterin uh, staan uh, van de wiel Bruma, Matthijsen uh, en Pietersen op het middenveld. Uh, dat is eigenlijk uh, de enige verrassing. Strootman, in, dus niet Nigel de Jong. En verder uh, van Bommel van de vaart. En voorin staat uh, de, op dit moment aan de zijnde van Persie. Centraal, Huntelaar en aan de linkerkant uh, staat uh, Dirk Kuyt. Dat is de formatie zoals hier samengesteld door Bert van Marwijk. Het een duel waar de Kuip vol voor is gestroomd. Er is voor Nederland eigenlijk niets meer te winnen dan definitief groep, groepshoofd te worden. Het is zeker dat Nederland zelf dan naar het EK gaat. Maar laten we hopen op een mooie, lekkere voetbalavond met het balbezit voor Van de Wiel. De rechterkant van het veld een paar meter over de middenlijn legt een breed naar Van Bommel. Die kijkt en heeft gezien dat Kuip wat ruimte heeft aan de linkerzijde. Kuip krijgt de bal, moet even opspringen om hem bij... De hoogte van de borst aan te nemen. Dat lukt. Staat eigenlijk tegen de zijlijn aan. Zo makkelijk was dat nog niet. En Oranje heeft eigenlijk al een uh, minuut de bal. En Moldavië kan alleen maar kijken. Nou zijn ze dat wel een beetje gewend denk ik. Van Bommel die nu vervolgens wegdraait van de tegenstander. En dan via Strootman probeert om het spel door te laten gaan. Dan komt Van der Vaart aan de bal. Aan de linkerkant van het veld Strootman weer. Zo loopt het balbezit rustig door. Nu moet wel uh, Van Bommel even met een klein wippetje. Of Strootman is dat de bal weer terugbrengen in de laatste lijn. Omdat ze bij Moldavië even wat storen. Maar ik denk dat de ploeg, de gasten uit Moldavië nu al 1 minuut en 35 seconden de bal niet hebben aangeraakt. Dat klopt, want de formatie is totaal op eigen helft teruggeplooid met het balbezit nu van Bommel. Van Bommel probeert de bal te liften richting het 16 meter gebied, richting Huntelaar. En dan heeft Moldavië 2 tiende seconden de bal, wat Nederland neemt over met Strootman. Strootman speelt de bal binnendoor, komt niet terecht. Van der Vaart ook niet terecht bij Kuit. De bal wordt dan naar de eenzame spits voorin geschopt. Alexeev raakt de bal kwijt. En Matthijssen kijkt dan of hij de bal in eerste instantie kan controleren. En speelt hem dan terug, terug in de voeten van Vorm. Die dus onder de lat staat. Laat het duidelijk zijn, want die vergat ik net nog even. Stekelenburg dus geblesseerd. Balbezit het van de middellijn van Van der Vaart. Van de Vaart opent naar de linkerkant. Althans uh, oogde dat hij dat ging doen. Doet het uiteindelijk niet. Prefereert de bal over de middenarts van het veld te geven. Richting Strootman. Strootman aan Van de Wiel. Van de Wiel uh, met 1-2 uh, man voor zich. Dan naar Strootman. Strootman uh, met uh, de linker richting Van de Vaart. Van de Vaart verder naar Pieters. Drie linksbeners in de combinatie met elkaar. En dan gaat hij weer, denk ik. Nee, niet uh, richting. Dat had wel gekund uh, richting Strootman. Dat gaat Kuit nu uiteindelijk doen. Maar Nederland laat de bal in ieder geval snel rondgaan. Ja, en is heel makkelijk ook, uh, zonder dat Moldaviës ook maar strobreed in de weg legt. Met het hele elftal dus in, vanaf het begin van de wedstrijd al oh, opgeschoven in de richting van dat strafhofgebied. Nu een balletje binnendoor, dan moet Van der Vaart schieten met rechtsbal met Halle hangen, huntelaar 1-0 buitenspel. Zo zit hij er wel in, maar telt hij niet na 2 minuut 50, blijft dus uh, gewoon 0-0. Maar het feit dat je dus met één steekballetje eigenlijk ogenblikkelijk in dat strafhofgebied aankomt, dat geeft wel wat te hopen voor deze avond. En inderdaad blijkt uit herhaling dat Dumerman dat van de vaart schiet met rechts de bal niet goed raakt. Dat Huntelaar, die hem dus wel achter de doelman lepelt, buiten spel staat. Zo komt Moldavië met de vrij de nummer 122 van de FIFA-ranking. Daar waar Nederland dus even eerste stond, maar tegenwoordig weer tweede staat. Spanje heeft de troon weer bestegen. Maar bijna was het al 1-0. Nu oppassen trouwens omdat Matthijssen. Of Bruma is dat even uitgeleid op het natte veld. Want het heeft hier ongelooflijk veel en hard geregend in de afgelopen uren. Maar het loopt goed af omdat Bruma verstandig genoeg is om niet alleen hen te krabbelen. Maar de bal vervolgens via een tegenstander over de zijlijn te spelen. Balbezit voor het Nederlands elftal op de 16 meter aan de linkerkant van het veld. Bal even teruggegeven door Strootman aan Pieters. Twee ploegenoten van PSV dan richting vorm. En vorm opent naar de rechterkant van de wiel. Het is al de eerste 20 meter niemand tegenkomen. Omdat de omvang van Moldavië in eerste instantie oogt dat het al begint op de helft van Nederland. Maar zodra Nederland dan echt, echt in balbezit is, dan is heel Moldavië op eigen helft. Eén keer speelden de ploegen al eerder tegen elkaar. Dat was in Eindhoven. Nederland won toen makkelijk met 5-0. En de uitwedstrijd in de kwalificatie... Deze keer leven een 2-1 overwinning voor het Nederlands zelf te lop. zit nu voor Van Persie. Maar een goede opening aan de linkerkant. Die ziet in ieder geval dat daar ruimte is. Is die bal te belopen? Die is net niet te belopen. Maar het was wel een schitterende opening van Persie. Die eigenlijk uit zijn ooghoek zag dat Pieters helemaal opgerukt was omdat aan de linkerkant Kuit naar binnen was getrokken. En de rechtsachter van Moldavië geen oog had voor Pieters. Nu staat Moldavië een beetje vast bij de eigen cornervlag aan de rechterkant. De inworp wordt opgevangen door het Nederlands Zelftal. Dan even door Moldavië. Dan weer door het Nederlands Zelftal. En dan weer door Moldavië. En vervolgens door Van Bommelhoek de lucht ingetrapt, waar uh, Van Persie dan uiteindelijk uit het kopduel de winst haalt. Die bijna weer het balbezit oplevert door Van Persie. Dan ook weer bijna voor Van der Wiel. En dan is het uitverdediger er van Moldavië. Via ja, de linkerkant van het veld. Van der Wiel moet nu als een haast terug om te voorkomen dat uh, Shep 10... Met de bal er vandoor kan dat lukt uiteindelijk wel. Maar de bal is alweer prooi voor Oranje. Centraal voor het veld. Nu uh, 20 meter schieten van de vaart tegen de tegenstander op. En de eerste hoekschop als de bal. Halverwege de kornervlag en het doel over de achterlijn gaat. Maar eigenlijk al voor de derde keer in korte tijd. Namelijk 5 minuten. Zo lang zijn we bezig. Is de dreiging van het Nederlands elftal daar. En het voelt eigenlijk wel voor deze net 47.000 mensen. Je zei dat Jack uitverkochte Kuip. Dat de eerste treffer van Oranje niet op lang op zich laat wachten vanavond. Nee, de jonge honden zijn weer goed van start gegaan. Met nog steeds die 0-0 stand, dat wel. En dan uiteindelijk een kopbal die over wordt gekopt. Althans een bal die over wordt gekopt, moet ik zeggen, door Bruma. Uit die eerste corner van het Nederlands Elftal. Maar eh, dat is al de laatste tijd eigenlijk. De laatste ja, paar jaar. Het Nederlands Elftal speelt als jonge honden. En, en, en is gretig, men wil graag. En eh, ja, het, is, het is zo leuk om te zien hoe men beweegt. Met name om Huntelaar heen hoeveel ruimte er ook ontstaat als uh, de balvaardige mensen in balbezit zijn. Balbezit nu even voor Moldavië, Het hoogte van de middencirkel. Gaat niet goed, Bruma neemt over. Speelt de bal wat moeilijk naar Strootman. De combinatie richting uh, Van de Vaart lukt ook niet. Uh, maar aangezien Moldavië dan ook geen balbezit houdt, is uh, Bruma weer aan de bal. Bruma die uh, zijn uh, basisplaats denkt, uh, dankt aan uh, de blessure van uh, Maduro. Eerder natuurlijk al van Heitinga. Maar hij is natuurlijk wel uh, een jongen voor de toekomst. Speelde bij Chelsea, nu bij uh, HSV. En uh, het balbezit is nu voor Mathijsen. Die ook natuurlijk bij HSV speelt. En inmiddels bij Malaga zijn geld verdient. Bal komt terecht bij Van der Vaart. Bal diep gespeeld. Te diep gespeeld. Hunterlaar kan er niet bij komen. Doeman Namasko pakt hem. En Zo zijn de eerste zes minuten in deze wedstrijd voorbij. En kijken we in ieder geval naar een aantrekkelijke openingsfase. Nog geen doelpunten buiten spelgoal van Huntelaar. Maar zoals Bas terecht opmerkt, het kan niet al te lang duren. Nee, zo voelt het eigenlijk wel. Nu heeft Oranje, na de doeltrap van de keeper van Moldavië, de bal al heel snel weer terug. Maar krijgt Bruma die ongelukkig tegen zijn hand. En slaat dan eigenlijk de bal over de zijlijn. Dan nou is het aan de interpretatie van de scheidsrechter of die vindt dat hij hier hens is gemaakt of dat hij het afdoet met een ingooi voor Moldavië. Het lijkt erop dat het het laatste is. En die ingooi gaat dan door uh, Golovatenko genomen worden aan de linkerkant. Zo waar staat Moldavië nu even met veel mensen op de helft van Nederland. De ingooi vanaf halverwege de helft wordt dan zomaar ingeleverd. Bij Van de Wiel die de bal eigenlijk in één keer uit de lucht wil pakken en hem weer naar voren wil folieën. Maar hem ook verkeerd raakt. En opnieuw een ingooi voor Moldavië. Golovatenko opnieuw vanaf de linkerkant. Wijst nu zelfs naar mensen in het strafschopgebied. gekke moet het niet worden. 7,5 minuut. En dan gaat die bal daadwerkelijk het strafhof van Nederland inkomen. Dan moet er gekopt worden. Nou nee, er komt helemaal niemand. Want die bal stuit het een keer over iedereen heen. Stuit het dan nog een keer en komt dan in de handen van Michel Form. Terwijl de Wave uh, al door het stadion gaat, de sfeer in ieder geval goed is, uh, is het balbezit voor Bruma. Bruma kijkt uh, naar Van Bommel, die ook even kijkt of er niemand in zijn rug staat. Maar er is ongelooflijk veel ruimte om ballen aan te nemen. Dat geldt voor Strootman, dat geldt voor Van der Wiel. En nu eens kijken hoe het op de helft van uh, Moldavië is met uh, de bal richting Van Bommel. Van Bommel heeft uh, terug naar Mathijsen. Mathijsen 4 meter voor de middenlijn. Kuit komt in de bal. De ruimte wordt er dan uh, in het midden gecreëerd waar uh, Strootman in balbezit is. Strootman tussen twee mannen in, speelt hem richting Van Bommel. Van Bommel uh, over de middenlijn uh, spelend richting Bruma. Bruma dan Huntelaar. Huntelaar uit de spits even weg. Uh, geeft de bal naar Van Persie. Van Persie de bal onder de voet. Uh, Huntelaar draait dan eigenlijk uh, de verkeerde kant op. ...waar Strootman dan de opening zoekt aan de linkerkant van het veld... ...waar dus ruimte is. Maar Nederland komt niet verder nog dan, althans in deze aanval... ...voorlopig dan de 10 meter over de middellijn... ...want daar vinden alle combinaties plaats. Nu eens kijken of er zich iemand tussen de linies aanbiedt. Van de erom. krijgt hem van Strootman. Goed gedaan. Huntelaar, rand 16. Net iets te scherp voor Van Persie. En de bal uiteindelijk voor Stanislav Namasko, de doelman van Moldavië. Maar Nederland probeert het spel te spelen zoals we dat graag van de formatie van Van Marwijk zien... De bal in het centrum spelen en dan alles en iedereen eromheen bewegen. En dan maakt het niet uit wie er staat als de posities maar worden ingenomen. Zoals bijvoorbeeld Strootman die de bal in één keer speelt richting Pieters. Terwijl de regen weer rond het veld slaat of eigenlijk op het veld slaat. En als een soort draaikolk altijd hier in de Kuip ook op het overdekte gedeelte terechtkomt is het balbezit na een vervelende overtreding voor het Nederlands elftal. Een overtreding van een verdediger. De nummer twee was dat. Armas die dat doet. En de Huntelaar werd vervelend getroffen. Ja, het is gewoon een kaart die op zak blijft. Maar hier moet je 100% een gele kaart voor geven. Scheid zegt dan laat dat na. En doet het af met een vrije schot die het Nederlands zelf dan een meter of tien over de middenlijn mag nemen. En die bal gaat dan schuin terug naar Matthijssen in de middencirkel. Even nog een score uit de poel. Finland-Zweden 1-2 met, en dat is minstens net zo belangrijk, geel voor Ibrahimovic. Die door die gele kaart geschorst zal zijn en niet meedoet woensdag of dinsdag tegen Oranje. Je zou bijna denken met Zlatan dat hij Trom doet. Maar dat is het laatste bericht. Voorzet inmiddels vanaf de linkerkant. Die uh, komt in de handen van de doelman van Moldavië naar Mashko. Voordat daar of Van de Vaart of Huntelaar gevaarlijk bij in de buurt kan komen. Overigens opmerkelijk dat uh, Slaat dan deze week mededeelde. Dat hij eigenlijk denkt om misschien na dit seizoen wat te gaan stoppen met voetballen. Ja, dat las ik ook. Goed, wij zijn zeker nog niet voetbalmoe met het balbezit nu uh, voor Moldavië. Moldavië dat uh, via Golovateko Golo probeert de bal naar voren te spelen. Komt niet meer aan de bal? Nee, absoluut niet. De nummer drie dus. En dan uh, Van de Wiel. Van de Wiel gooit naar Van Bommel. Bal uh, meteen weggespeeld omdat uh, in zijn rug Ivanov stond. Die komt heel veel aan de bal met uh, Mathijsen nu in balbezit. Matthijs aan de linkerkant van het veld met Pieters. Pieters speelt de bal richting Kuit. Kuit neemt de bal even aan. Speelt hem terug richting Pieters. Het staat redelijk vast nu daar. Dus er zal bewogen moeten worden. Huntelaar, dus weer ver uit de spits teruggevallen. Speelde de combinatie met Kuit. Kuit door richting Strootman. Strootman op zijn beurt iets te scherp richting Huntelaar. Maar Huntelaar geeft wat druk. Waardoor er wat moeilijk uit wordt verdedigd. Uiteindelijk door Armas die een vrije trap meekrijgt van de scheidsrechter. Die we wellicht nog niet hebben genoemd. Het is Matek Joeg uit Slovenië. En die zegt dat Huntelaar iets heeft gedaan wat hij niet mag doen. Namelijk even op de hak heeft gestaan van zijn tegenstander. Nou, dat leek me heel weinig aan de hand. Maar de scheidsrechter vond het wel degelijk een vrije trap. Die nu genomen gaat worden door de doelman Dona Masco. Ja, en dat is diezelfde man die net de overtreding op Huntelaar beging overigens. En die was aanmerkelijk waardig. Ja. Uh, ja, dus uh, zoveel gebeurde er niet. Balbezit voor Moldavië via Ivanov op het middenveld. Dat is als Oranje de bal heeft de meest teruggetrokken middenveld. Een soort 4-1-4-1 wat er dan ontstaat. Zit allemaal heel dicht, uh, kort op elkaar. Je krijgt ongelooflijk weinig ruimte om te voetballen. Nou is dat wel iets dat, hoe stom het ook klinkt... het Nederlands elftal gaandeweg wel is gaan liggen. Met zoveel techniek, met zoveel snelheid in de bal. Kun je daar over het algemeen wel onder... Hier eigenlijk zeg maar onderuit voetballen. Maar dan zal het in ieder geval wel uh, daar moeten gebeuren. Niet zoals waar de bal nu ligt. Ter hoogte van de middenlijn. Waar nu Van Bommel een paas geeft naar Van der Vaart. Van der Vaart naar Kuit die zich even laat zakken. Ter hoogte van de middencirkel nu de diepe bal geeft naar Van Persie die doorgelopen is. Daar zit het hoofd tussen van een van de verdedigers. Van de Wiel jaagt als een tegenstander op. En maakt dan wel echt een overtreding. Om zijn tegenstander eigenlijk te beklimmen. En zeg maar, op de rand van het Moldavische strafgebied daar een uh, overtreding te maken. Vrij schop voor Moldavië. Op de klok bijna 12 minuten. En een 0-0 stand, het gevaar van Oranje, de, de, de nou ja, kansjes waren er dus vooral in de eerste 5-6 minuten. Bal naar voren gespeeld, waar uh, uiteindelijk Bruma heel makkelijk in balbezit kan blijven... en de bal kan geven richting vorm, maar eigenlijk kan laten lopen van vorm. Het aardige is, jij zegt uh, inderdaad, uh, Moldavië speelt verdediging in, in dat blok... en daar houdt Nederland wel van, maar dat is het verschil tussen een goede verdedigende ploeg... en een slechte verdedigende ploeg, zij doen ongelooflijk veel loopwerk... Om de gaten tussen de linies dicht te lopen. En uiteindelijk gaat ze dat een keer opbreken. Want ze zetten meters voor niks. Waar Nederland straks ongetwijfeld van gaat profiteren. Want nu ook. Men jaagt wel. Maar er zit niet echt overtuiging in. Dus schuift de hele boel wel op. Maar zal er ongetwijfeld achter die eerste linie direct ruimte komen. Bruma. Bruma naar de rechterkant van het veld. Van de wiel. Van de Wiel van Bommel, tussen de linies in Van der Vaart. Van der Vaart nu ruimte aan de linkerkant. Wordt uh, eigenlijk overgeslagen een goede combinatie met Strootman en Van Persie. Bal valt dan voor de voeten van Van der Vaart. Die zich snel weer uh, in, de, in de richting van de, de spits zet. Uh, Strootman dan, Strootman richting Van Bommel. Van Bommel, goede bal aan de rechterkant. Nee, wordt net niet goed gegeven. En nog één keer Golo, Golo Vatenko in balbezit. Probeer het nog een keer met Bruma dan die de bal over de zijlijn kopt. En zo tikken de eerste 13 minuten van deze wedstrijd in ieder geval weg. Kan Moldavië op dit moment een brief naar huis sturen en zeggen... het staat nog steeds 0-0 tegen Nederland, maar staat er onder PS. Hoe lang nog? Ja, nou moet ik zeggen dat ze drie keer eerder tegen het Nederland gespeeld hebben. Toen was het in ieder geval drie keer, in ieder geval een half uur 0-0. Zelfs in die wedstrijd in Eindhoven die 5-0 eindigde een jaar of zeven geleden. Van Strootman trouwens nu in duel. Die wint dat duel, de bal komt eruit en komt voor de voeten van Matthijsen... En aan de linkerkant Pieters dan. Pieters kijkt en ziet Van Bommel. Van Bommel nog een meter of twintig voor de middenlijn. Is er beweging voorin. Nou kijkt komt eigenlijk naar de bal toe. Maar wordt overgeslagen. Dan gaat die bal naar Van de Vaart. Links daar is beweging. Ligt er ook ruimte? Jawel. Bij Van Persie die daar ineens opduikt. Van Persie de punt van het traf op gebied Van Persie twee man voorbij en schieten. Op de lat. En over. Ja, op de het de is lat. Een, ja raakt hij de die lat? De bal op. raakt volgens mij de kruising. Het is een uh, aardige actie. Niet zozeer het schot, maar vooral ook de actie daaraan vooraf gaat. Want eigenlijk lijkt het daar veel te druk. Er staan drie, vier mensen voor zijn neus. Dan dreigt hij naar binnen, dreigt hij naar binnen. Gaat hij buitenom. En gaat hij er eigenlijk op een gegeven moment tussendoor? En schiet hij vervolgens. Ja, ik weet het niet zeker nu. Ga je toch weer twijfelen nu? Ja, We gaan wel. nog een keer in de herhaling kijken of die bal de lat wel of niet raakt. Voor wat het waard is. Nee, volgens mij niet. Ik. Maar voor het fragment was het leuk. het Ja, het was daardoor wat spannender. Balbezit voor het Nederlands al naar de doeltrap van Tomasco. Balbezit, of Masco. Balbezit dan voor Moldavië. Dat uh, probeert aan te vallen. Maar uiteindelijk letterlijk strand tegen de muur van Nederlandse verdedigers. Terwijl het middenveld er nu uitkomt. En Van Bommel de bal geeft richting van de vaart. Zitten wij absoluut nu wel droog. En is er een soort... Uh, ja, hele fijne regen aan het vallen. Fijn, wat betreft de, de dikte. En fijn als je er niet in staat. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld bij Pieters. Pieters uh, richting Van Persie. Van Persie uh, met een lange bal naar de rechterkant van het veld. Lijkt me te scherp. Is ook een beetje te scherp. In ieder geval kan Kuiter in eerste instantie niet aankomen. Maar dan met uh, handen wel. Met de bal over de zijlijn gekopt is. En Van de Wiel in balbezit is. Van de Wiel speelt de bal uh, naar Strootman. Strootman uh, opent verder door richting uh, Pieters. Pieters weer naar Strootman. Strootman... Met een goede schijnbeweging speelt de bal echt over de middenarts. Met een goede bal van Huntelaar en buitenspel van, van Persie. Maar de combinatie was goed. Zeker. Mooi is het om te zien dat iedere middenvelder bij Oranje die de ballen heeft... naar het doel van de tegenstander kijkt en daar van de vaart ziet. Die met zijn handen staat te gebaren dat hij de bal graag wil. Die is wat dat betreft erg bedrijvig in het begin. wil natuurlijk omdat hij normaal weet dat Sneijder op die positie staat zich graag manifesteren. Hij is heel realistisch trouwens. Ik sprak hem afgelopen weken en zei... ja, luister, als Wesley, daar staat hij, doet het zo goed. Daar moet je alleen maar alle respect voor hebben. Maar het is toch voor hem leuk om hem weer eens daar te zien. Van de Vaart, ja, ook al 91ste Interland die hij vandaag speelt. Dat is echt ongelooflijk. Wat dat betreft is dit team, straalt het wel een soort jeugdigheid uit. En is er ook frisheid in de ploeg? En is het ook allemaal nog helemaal niet oud? Maar als je ziet naar nou de ervaring die erin zit met mensen die 60, 70, 80 en met Van der Vaart dus 90 Interland gespeeld hebben. Het is uh, fenomenaal. Oranje heeft de bal al weer terug. Ook dat is geen nieuws meer. De volgende aanval gaat komen met Van Persie aan de bal. Nou, die verspeelt hem dan nu. Maar de helpende hand wordt uitgestoken door Pieters. Korte combinaties daar met heel weinig ruimte. Waar Van der Vaart uh, achterover valt en de vrije trap meekrijgt. Uh, maar het is uh, inderdaad geen volgevreten formatie. Het is een, uh, een gretige ploeg. Met het balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Met Van der Wiel. Van de wiel. Tussen twee man in, met een korte combinatie met Kuit. Kuit is nu even naar de rechterkant gekomen. Met Van Bommel nu op de middenas van het veld gaat de bal via Strootman. En Matthijsen denkt naar de linkerkant, waar Van der Vaart zich goed aanbiedt. De ballen worden allemaal goed gecontroleerd. Meteen pan klaar. dan een goede bal van Van Bommel naar de linkerkant. Wordt net doorzien en uiteindelijk ook weggewerkt. Matthijsen zit er goed bij, sneller bij dan Alexeev, de spits. En dan Alexeev met een sliding en dan is het weer Van der Vaart die overneemt. Het tempo ligt hoog. Van Bommel aan de bal. Het gebeurt allemaal op één helft. Van Persie aangespeeld. In één keer gegeven aan Huntelaar. Die net een stapje tekort komt. de rebound voor Van der Vaart. Van der Vaart. Weer de keeper die ervoor duikt. Die eigenlijk al geklopt was. Maar dat Van der Vaart, nadat hij die bal nog met een beetje geluk voor zijn voeten krijgt. En denkt ik haal uit. Heeft hij net twee tienden te lang nodig. Omdat hij even kijkt waar is het doel. Even kijkt ligt de bal goed. En dat geeft dan de doelman van Moldavië naar Masco nog de gelegenheid. Om eventjes voor die bal te duiken. Maar de wijze waarop Oranje op snelheid met beweging. Dwars door het midden die verdediging van Moldavië te snel af is. Dat biedt toch wel wat perspectief voor de rest van deze avond. Want dit had maar zo de 1-0 kunnen zijn. Bal in de verdediging van het Nederlands elftal Mathijsen neemt hem makkelijk aan. Geen enkele druk van de tegenstander. Vorm geeft de bal meteen mee op de middenhuis van het veld richting Bruma. Bruma zal hem aan iemand moeten geven die in de pickorder net iets hoger is dan hij. In dit geval van de vaart. Goede bal overigens ingespeeld door Bruma. Gewoon rechtdoor gespeeld. Bal richting Kuit. Kuit uh, die de bal voorgeeft. Kan er niemand bij komen van het Nederlands zelfstand. Maar in de rebound wel. Is het uh, uiteindelijk Stootman die de bal weer onder controle brengt. En via Kuit op de middags van het veld kan uh, Van Bommel misschien iets leuks doen. Probeert die bal uh, binnen te scheppen richting uh, Van Persie. Gaat niet, maar uh, Van Bommel herstelt zich uitstekend. En Matthijssen dan aan de linkerkant van het veld weer met Pieters. Ja, Moldavië zal het zo langzamerhand uh, oranje gaan duizelen. Want uh, de combinaties richting het 16 meter, zoals ook nu, nemen alleen maar toe. En het speltempo blijft hoog. Dus de druk met nu ook weer Bruma die een duel in de verdediging wint. Maar uiteindelijk de bal heel hard naar voren komt. Waar Huntelaar er uiteindelijk ook niet bij kan komen. Maar zou dat wel het geval zijn geweest. Ongetwijfeld zou zijn afgevlacht en gefloten vanwege het feit dat hij uit buitenspelpositie terugkwam. Stand na 18,5 minuut. Nederland-Moldavië 0-0. En het bel zit voor Moldavië via Namasco. De keeper die na dat buitenspelgeval Ongeveer op de rand van zijn strafschopgebied een vrije schot mag gaan nemen. Oh, de scheidsrechter zegt uh, doe toch maar een doeltrap. Want oh. we hadden eigenlijk wel gevlagd maar niet gesloten voor het buitenspelgeval. Fluiten denken 47.000 mensen, dan doen wij dat wel. Die interpreteren dit als tijdrekken. Misschien was het dat ook wel. Maar misschien had hij het gewoon verkeerd begrepen. Dat kan. De uittrap is in ieder geval alweer voor ons, mag je dan een keer zeggen. En de bal ligt er weer aan de voeten van Michel Vorm die de doorgeschoten bal alweer heeft meegegeven aan Bruma. Die halverwege zijn eigen helft. Kijken of Van Bommel aan speelbaar is. Via Van Persie gaat het. Die wil hem in één keer doorlepelen naar Van Bommel. Dan zit even het been van een van de Moldavische spelers tussen. De bal belandt opnieuw in de defensie van Oranje via Matthijssen. En via Van Persie die daar de bal komt halen. Vijf, zes mensen nu op de helft van de tegenstander. Is daar ruimte. De bal breed naar Van Bommel. Van Bommel diep naar Van der Vaart. Aan de linkerkant ligt de ruimte bij Pieters. Die doorloopt. Pieters moet de voorzet geven. Dat doet Pieters. Maar die bal wordt weggewerkt door Moldavië. Ja, het, het, vroeg of laat valt u daar een keer goed en staat Oranje met 1 ervoor. Dat kan toch eigenlijk niet anders? Nee, dat kan zeker niet anders. Nederland speelt geconcentreerd en uh, speelt ook uh, goed met uh, veel techniek. Uh, alle aannames zijn tot nu toe goed. Uh, de pazing is strak. Er wordt ook gewoon uh, op de middenas geplaatst. Dus niet allemaal uh, via de zijkanten en risicoloos. Maar gewoon hard ingespeeld, zodat er een linie meteen uit wordt gespeeld van Moldavië. Terwijl er nu een inworp is voor het Nederlands al. Bal bij Kuit. Kuit heeft ruimte. Kan aan de rechterkant van het veld via Van Bommel misschien van de wiel bereiken. Dat gaat uiteindelijk ook gebeuren. Van der Wiel nu aan de rechterkant van het veld. heeft 1-2 man bij zich. De combinatie met Huntelaar is onzorgvuldig. Kwam door Huntelaar. Het herstel van Van der Wiel kan niet worden ingezet omdat Moldavië er zo waar uitkomt. En dan wordt die bal met achterloos van de buitenkant van het voet over de zijlijn gespeeld. Dat is ook mooi als je dat achterloos kan. Chap 10 deed het. De nummer 9 met het balbezit voor Van der Wiel. Nou zelfs al dus na acht wedstrijden de volle buiten deze pool. 24 punten sowieso in... Uh... Zeg maar het tijdperk van Marwijk, geen kwalificatiewedstrijd verloren. Sterker nog, allemaal gewonnen. Dat ja, is een staat zich. Twee gele kaarten. Spanje en Nederland blinken daarin uit. Twee ja. gele kaarten in alle kwalificatiewedstrijden. Veel goals maken. Kortom, alles wat je eigenlijk wil. en waarvan je zegt dat maakt het voetballen leuk. Dat laat inderdaad Spanje, maar ook het Nederlands elftal zien. En dan met relatief jonge spelers. zoals nu aan de bal Strootman weer in dat elftal ingepast. Dat ook allemaal prima. Van Bommel gaat nu lopen. De oude Van Bommel, zeg je dan. Palmeena kuit, de oude kuit in zekere zin, de bal straffelgebied in, daar wordt hij weggekopt door Moldavië. Maar Moldavië komt inderdaad niet tot veel meer dan het uitverdedigen, het wegtrappen van de bal. En dan maar kijken hoe lang het duurt voordat al die jongens in Oranje weer terugkomen. Nu denken ze even wat lange balbezit te hebben. Maar uiteindelijk loopt dat via Iporeanu, de aanvoerder, spaak de hoogte van de middenlijn. En kan van de vaat weer overnemen. En heeft Oranje de bal terug. Ik denk als je balbezitpercentage zou zien. Dat het Nederlands elftal op 70-75% zit. Ja, maar wat heeft dit Nederlands elftal veel kwaliteit. En wat is er veel techniek in deze ploeg? Die bal is net iets te scherp van de vaart. Maar men probeert heel erg uh, secuur de bal naar elkaar te spelen. En uh, wat ik al eerder zei, de controle, de balaannames zijn uh, echt heel mooi om te zien. We voorlopig alleen nog uh, die stand van 0-0... Met een hele hoge uittrap van Damasco. Die uh, wordt uh, eigenlijk verkeerd getaxeerd door Bruma. Maar uiteindelijk hersteld omdat Pieters de bal via Van der Wiel bij vorm kan brengen. Geen enkel gevaar. Je hebt uh, zoiets, uh, ik zou me verbazen als Moldavië straks nog een schot op het doel geeft. Het zal ongetwijfeld een keer gaan gebeuren. Maar dan moet er uh, een keer misschien net een dode spelsituatie komen. Voorlopig is er uh, helemaal niets aan de hand voor het Nederlands elftal. Het enige is dat nog steeds wat betreft Nederland die nul doelpunten op uh, het scorebord staan. Misschien nu met uh, Van Bommel aan de rechterkant van het veld van de wiel. Van de Wiel neemt die bal goed aan. Maar speelt hem dan even terug naar Van Bommel. Duurde ietsje te lang bij Van de Wiel. Nu met Van Bommel goed richting Matthijsen gespeeld. Loopt door een linie heen. Dan via Huntelaar die de bal kwijtraakt wordt van de vaart uitgespeeld. En dan moet je misschien een keertje gaan oppassen. Omdat die bal richting de spits wordt gespeeld. Waar Alexei of het duel aan moet gaan. Met Bruma, waar Matthijs de rugdekking geeft. Bal even terug, dan richting Chap 10. 10 krijgt de bal weer aangespeeld. Maar dan is het uiteindelijk Bruma die de bal naar voren speelt. Huntelaar die de bal aanneemt. Niet goed aanneemt. Maar Moldavië doet het ook niet. Dus kan er goed uit worden. Nee, ook niet goed worden uitverdedigd. En uiteindelijk raakt Moldavië de bal dan ook weer kwijt. En dan moet er rust zijn voor het opzetten van een nieuwe aanval met Van Persie. Ja, een paar slordigheden eigenlijk. Achter elkaar in het Nederlands elftal. Na een kwart wedstrijd. 0-0 stand in de kuip. Uitverkocht. En nog geen goals te zien van Nederland en Moldavië. Huntelaar aan de bal die de bal van de midden. Dan van, de wiel, van de Wiel aan de rechterkant geeft hem mee aan Van Bommel. Van Bommel kijkt om zich heen. Kan het naar voren? Nee. Dan naar de linkerkant, naar Pieters. Pieters, 10 meter over de middenlijn. Geeft de bal aan Strootman. Schijnbeweging van Strootman. Man voor zijn neus. Kan er eigenlijk niet langs. Terug naar Pieter maken. Kuit wil de bal graag maar in de voet. Pieter slaat hem over en kiest voor andere dingen. En dan komt die bal van de voeten van Van der Vaart. Van der Vaart wil hem meegeven van Persie naar kort. Tussenkomt komt hij ook nog van Huntelaar. Dan brengt Van Bommel die bal erin. Wordt hij in de richting van Huntelaar gekopt. Nadat Van der Vaart daar nog tussen zit in de lucht. Huntelaar komt wel bij de bal maar is dan het strafvolgebied eigenlijk aan de andere kant alweer uit. Moet Van de Wiel aan die rechterzijde de bal terugbrengen naar Van Bommel. Die hem dan opnieuw in de richting van het Stadshoekbied brengt. Van de Vaart kaatst. Van Bommel weer aangespeeld. En dan weer terug naar Van de Vaart. Zo is, hoe ga je eigenlijk terug bij af? Maar nog wel altijd aan de bal. Strootman. Strootman. Terwijl van Persie steeds staat de vraag: geef mij de bal, geef mij de bal. Gaat de bal halverwege de helft van Moldavië richting Pieters. Van de linker naar de rechterkant. Schuift Bruma in. Bruma met de bal naar de rechterkant van het veld. Richting Van de Wiel. Van de Wiel uh, met twee man bij zich draait een beetje naar binnen. Geeft hem richting Pieters. Pieters 10 meter over de middenlijn. Dan verder gespeeld richting Strootman. Strootman met uh, de bal... Uh... Richting Kuit. Kuit uh, en dan uh, met Van Persie. Van Persie met die uh, karakteristieke beweging gaat het 16 meter gebied in. Krijgt een Scheidsrechter uh, Duift dat weg. Uh, Moldavië probeert eruit te komen. Maar ook uh, een overtreding achterin bij Mathijsen. Wordt weg. Uh, waarover, zodat er nu een uh, mogelijkheid is voor Kuit. Die de bal even voor de rechter moet draaien vanaf de linkerkant. Bal komt voor. En uiteindelijk een kopballetje. En dan lijkt het me toch dat Moldavië de bal het laatst aanraakt. Ja dat is ook zeker het geval. Terwijl er nu... En dat is tegenwoordig schilling en in inslag. Een verdediger en een keeper tegen elkaar aan het donderen. Is het Namasco die Armas raakte of andersom. In ieder geval twee die elkaar raken. Omdat ook Van Persie meegaat in de scrimmage. Maar het is de tweede corner voor de Oranje. Nu van de rechterkant. Kuit kan die voorzet geven omdat zijn tegenstander nog nooit van Dirk Kuit had gehoord. Blijkbaar hij geen idee had dat hij rechtsbenig was. En dus wel moest kappen als een rechter. En zich totaal in de luren liet leggen. Nu de hoekschop van de vaartbalken bij de tweede paal. Wordt niet gekopt, niet geschoten door een van de Oranje. Maar wel door een van Moldavië weer over de zijlijn of over de achterlijn gewerkt. Zodat er een volgende hoekschop gaat volgen. Dit keer indraaiend vanaf de andere kant. Dat is dus niet van de Vaart, maar Van Bondel die er voor overkomt. Van de Vaart blijven nu zeg maar aan de kant staan daar waar hij de hoekschop zo even nam. Voor een eventueel afvallende bal. Rand strafschopgebied. daar staat hij. En in het strafschopgebied staan nou ja, van Persie, Huntelaar, Mathijssen. En alle mensen die in de lucht lengte hebben. Daar komt de bal en die wordt op de doelman gestopt, maar niet goed. Kuit kan schieten, maar maait eigenlijk over de bal heen. Dan komt er nog een naastoot als Strootman de bal kan terugkrijgen bij... Ja, wie eigenlijk? Uiteindelijk bij niemand. Het uitverdedigen is moeizaam, moeizaam, moeizaam. Bij Moldavië is de totale paniek uitgebroken. Maar Oranje kan voorlopig nog niet profiteren. Nee, sterker nog, van de Wiel moet de wel even terugspelen naar vorm. Die staat halverwege de helft van Oranje om de bal mee te geven aan Pieters. Terwijl Nederland steeds dieper komt in de verdediging van Moldavië. Met de bal nu via Van Bommel naar Kuit. Kuit. Gaat ongetwijfeld weer met zijn rechter zoeken naar iemand in de spits. Maar die vindt hij niet, want de bal wordt weggekopt. Dan is er een klein overtredingje naar mijn idee van Pieters. Scheidt er staat er dichtbij, vond het allemaal reglementair. Waardoor Pieters in balbezit kan blijven. En Pieters speelt richting Strootman. Strootman richting Van de Wiel. Van de Wiel aan de rechterkant van het veld richting Van Persie. Die dus nu daar staat. Iets uh, te nonchalant. Herstel moet er dan komen van Strootman. Herstel komt van Strootman. Via Van Persie komt Strootman weer in balbezit. Naar wie nu? Helemaal aan de linkerkant richting uh, Pieters. Uh, wat heeft die man een rust aan de bal, die Strootman. is echt ongelooflijk. met het balbezit nu voor Van Bommel. Van Bommel uh, speelt hem door richting Bruma. Bruma richting Strootman. Strootman richting Van Persie. Van Persie hier rechterkant, draait naar binnen, zou kunnen schieten. Komt net niet tot de schot omdat de bal net even te ver voor hem uit wordt gespeeld. Strootman dan met een kort 1-2 met Van Bommel die de bal dan krijgt. Halverwege de Moldavische helft. Kuit met een versnelling, 1-2, geschoten door Van der Vaart. En de redding van de keeper die de bal uit de rechterhoek haalt met een uh, goede snoepduik. Goed schot van Van der Vaart naar die korte combinatie op de rand van het strafgebied. Het schot komt van een meter of twintig. En als de doelman er niet aan zit, verdwijnt die bal onherroepelijk in de hoek. Maar de doelman zat er dus wel aan. bezit voor Van der Wiel. Het uh, offensief blijft doorgaan. Het wordt nu een soort belegering. Stroot maar met het schot te hoog. In ieder geval blijft Nederland vol druk spelen. Maar staat er na 27 minuten nog steeds die stand van 0-0. Niet dat dat ons kan verontrusten. Want er gaat absoluut straks een doelpunt komen. Maar uh, we zien hier nog even de herhaling van de scrimmage. En het gedoe uh, in het 16 meter gebied van uh, een minuut of twee geleden. Moldavië houdt nog steeds uh, het doel schoon. En met name deze doelman die nu uittrapt naar Masco. Bal in de verdediging van Nederland opgevangen door Matthijsen. Dan vervolgens even naar voren gespeeld door uh, Rachu, Rachu uh, richting Alexeev. Maar die kan er niet bij komen. En dan heeft het zelf de weer balbezit met Van Persie. Van Persie met een uh, achterloze schijnbeweging om... Uh, de Chep heen. Chep uh, ziet dan dat de bal richting Matthijsen gaat. En weer hetzelfde beeld. Nederland dat uh, blijft druk geven. Blijft de bal snel rondspelen. En blijft uh, de opening zoeken. Die er tot nu toe nog wel een aantal keren gevonden is. Maar tot nu toe ook nog niets doeltreffends heeft opgeleverd. Maar het gaat komen met Kuyt en Bruma. Bruma staat uh, terug van de middenlijn. Centraal op het veld. Geeft de bal aan Van Persie. Van Persie van der Vaart. Dat lijkt diep te gebeuren. Maar die twee staan nu 10 meter over de middenlijn. Het paar ligt al wat ruimte? Want dat zou toch ergens moeten? Dat wordt nu wel weer door hun.